We gaan verder met de zoger. Pagina Kouf ain Bed, 172. De regel 3 van de tekst van de zoger zelf. Ot Kouf ain He. Dat is een bijzonder belangrijk onderwerp wat hij nu ons geeft. Wat voor ons, ligt voor ons, op te rapen eigenlijk. Hoe te vieren, feestdagen, wat betekent dat? Dat aan ons gegeven wordt, en wij geven niet aan de armen. We geven dan, dan daarmee ook niet, en als wij niet geven aan de armen, dan geven wij niet aan de, aan de schepper. Let op. Het, is, het schijnt wel zo te zijn, dat als wij niet geven aan de armen, dan wij ook niet aan de schepper geven. Dat dit voor de schepper is, het net zo om het even, net zo als het, net zo, of wij anders, willen we een de schepper geven, moeten we het aan de armen geven. Maar let op hoe dat geestelijk in elkaar zit. Drie. de kutschabrie, hoe le mechade, le le Kepum ma de Yahil le abed. En nu alles splitje, split uh, uh, je, split oortjes goed toespitsen om te goed te horen wat hij ons vertelt. Want we kunnen altijd zeggen van ja, je moet wel armen helpen, dit en dat, maar allemaal sentimenteel, allemaal arts, en, en dat helpt natuurlijk niet. Het, gaat niet, het brengt ons niet verder uh, in onze uh, tocht naar de schepper toe. De hele bedoeling moet zijn niet uit medelijden of iets anders dat men iets geeft, maar op een, door een zeer speciale instelling. Let op. Hoe kide de chabri, hoe. Het deel, het aandeel van de heilige gezegend is, Hij is, Leme gade, Om, De armen, uh, Te verblijden, Vreugde te geven, Kepou de Zoveel mogelijk, Als men, zoveel men dat mogelijk kan, Doen. Een, of de regel 3 na de punt. Begin de volgende pagina. Kuf ein gimmel 103 en 7 de eerste regel van de zogenaamde kutschabrihu. Bayumaya, eilin. Ati -e, le mechame Maanin, non manin te we Twee, we gaan met de loo iedle holle me gade, opage alleeuw. Punt. We keren terug naar de vorige pagina. De regel drie, het laatste woord naar de punt begin, omdat, de volgende pagina, de eerste regel, omdat de hele, uh, omdat de hele gezegend is. Hey, op deze dagen, dus op de, op de feestdagen. Ati komt, Lemechame in Linon Om komt om hen te troosten. Om komt om te troosten. Uh, kilim gebroken kilim van hen. Zijn gebroken kilim. Dat zijn die armen. We adelen en hij komt bij hen. En komt over hen letterlijk. Komt bij hen. Over hen heen. We gaan mee en ziet. De regel 2. De looit le honle me Dat er geen een is om hen te verblijden. en hij huilt over hen, over die armen. Punt. Salikleila, leharba alma. En dan steegt hij op, steeg hij naar boven op, alma, om de wereld te vernietigen. We keren terug naar de vorige pagina Hasulam, de rechterkolom de regel 20, de referentie van de Oud, Koef Ein He 105 en 7. חול כדקות שבריגו למחדי וכווה. דובל פן. אין 21. חילко שלה קדוש ברו הוא לסאמי אקה אוניהם. כפי תוינטוינדח משה יוחל שיחול לעסות. פן. חילко שלה קדוש ברו הוא חו תופל את הוודיון het aandeel van de Heilige gezegend is: Hij is. Lismog het Te verblijden. De armen. Kifimashi Yahol HaSot. In zoveel hij kan dat doen. 22. Kibayamim HaE Luham 23. Hakut Shabri ba-lir-ot et Elohakilim ha-kilim, shelo, punt. Ki ha-eilu want in deze dachen let op, bemoedim in de feestdagen. 23, ha-kadosh hu ba ot et eilu kilim. De hele gezegend is, hij komt om deze gebr zijn gebroken kilim te zien. 24. Naar de punt. We niet naast alleen een Bema. 25 lismorg. Kijk hij vertelt het ietsje anders. En hij komt in hen binnen. In de kili. Zie je dat? Hij komt in hen binnen. En ziet. She een hem. Bema lismorg. Dat ze hebben niets Om ermee, erdoor verblijden te worden, verblijd te worden, vreugde te beleven. 25, na de punt. O bochelegem, we olele male archief. 26, aula. en hij huilt over hen, we olele male, en hij steegt omhoog, La archief Holam om de wereld te vernietigen. 27 Ik touw naar de taal van de zoger. Natuurlijk hebben we nodig de taal van de Kabbalah om dat te begrijpen, wat de zoger ons vertelt. 27 27. Hierin, die deel Mamarze maarze, Winjan hij 28. De mlahei, Elai. Zweehim Mikodem Midras midrash 29. Chazal. Tozake is midrash Rabba Perek Vav. Schabayet briata olam kashemar derdag lemlachim. Na adam becijl meinu chesed amar ein derdag. Ivra mip nei shugomel chesedim. Eniu geweldig een stukje Allegorische vertelling, verteling, allegorisch stukje Midras, wat hij ons nu vertelt. Hier, nee, zie hier. 27. Om deze maamart te begrijpen. We en ook de kwestie van hakje troeg de mlache De kwestie van de aanklagen, het aanklagen van de hoge engelen. 28. Tsrikhimle havin, mikodem. dienen wij eerst te begrijpen. Midrash, chazal, de Midrash van de Torah geleerden tussen hakjes. Midrash, Rabbah, de grote Midrash. Trouwens, volgens mij, de hele Midrash is ook vertaald in het Nederlands. Ik weet niet precies of dat de hele is. Maar. Uh, het is een goede zaak, omdat hoewel zij dat vertaald hebben, natuurlijk formeel en uh, en uh, niet geestelijk, doet er niet toe, maar het is dus in twee kanten, kan je dan zien, Nederlands en, waarschijnlijk bestaat er in twee talen, Nederlands en Hebreeuws. En daar staat het in Midrash Rabah, zes, de Midrash Rabbah perk 6, staat het dat 29. Briata Briyataulam dat in de tijd van, op het moment van het scheppen van de wereld, Marlam Lachim, wanneer toen Hashem de heilige gezegende zei, zei tegen de koningen, sorry, tegen de engelen, Na se Adam betsalmeino, laten wij de mens maken, mens maken op ons, in ons beeld is. In Ei, Geset Amar iwara. Dan, het de kracht het, de eigenschap Geset, de sfera gheset heeft gezegd. Laat hem geboren worden. Laat hem scheppen. Mipnei, Shehugom el Chassadim, komt dat hij, de mens, doet Chassadim, dus de. Genade doet. Gunst bewezen elkaar. 31 na de punt. En maar Al. 32. Ivra. Mipnei. Sjokoloche Karim. Tze de Ivra. 33. Mipnei. Sjokoloche Karim. We schaamden maar, al jij vraa vierendertig mijnei, schikloke tata. Maas Natal cadeos boru, na tel vijfendertig met, we gishliehoo, lards, a met zesendertig. Artsa Ayen, Sham 31 31 naar de punt en met hem maar de waarheid zij, de waarheid zij Aljevra laat hem niet geschapen worden, laat hem niet, schep hem niet mipnei kolosje karim, omdat hij is vol van leugens. Tzedek hem maar, terwijl Zedek, zij laat hem wel scheppen. Zedek we weten, Tzedek is hier zode. Zij laat hem wel, scheppen, wel, laat hem geschapen worden. 33. M'n pnee is ze da omdat hij ze da doet, omdat hij liefdadigheid en liefdadigheid doet. Ze doet, we naar rechtvaardigheid. We shalom, maar, alivra, maar shalom, zij, nee, niet scheppen. 34. M'n pnee kolo, ketata, omdat hij vol van twist is. Russie twist. Masakadosh Baruchu, wat deed de heilige gezegende zij? Natal 35 hij met, hij nam, de emet nam de waarheid, we heeschli hola arets en gooide hem naar de aarde. Ada hoedigtiewet is, zo is het geschreven, in de koning Daniel, de profeet Daniel heeft het geschreven, weet ook. Je slag, en met aardse, en hij deed, en met de waarheid, hij gooide hem naar de aarde. Ajan-Sham, lees daar, 36, na de punt. Pirush. כי נודעו גברי זהיפה נודעת החזל. של עולם אדם בתורה ומצוות, דלינקר קולום דריכל תווי, אף על פי שלא לשמה, שמתוך בא לשמה. בלשמה. כי דריה כי הדם מתוך שפרותו פיר יפשר לו לסוקת החב בתחלה במצוותיו 5 יברח קדי להשפיה נח רוח רוחו ליוצרו כי ויאיר ויאיר פרא אדם זס je welede, wij in Charlo met je o, zei van laat tot eisoet nuw, en mlool het wat dat smo acht lachen, hoe mochraat met Lasok laat sok van iets Mitoog, toilet, atmo. Hier kunnen we een puntje zetten. In plaats van de komma eh, in de regel 9. Tweede komma in plaats van de tweede komma zetten we een punt. Maken we een punt. Ik um, kijk nou een lange zin, maar het is zo vloeiend, zo, en nog, ik zou nog verder lezen zonder enige stotering van binnen. Alleen doe ik het verkort alleen voor ons, omdat makkelijker voor ons wordt het um, te volgen. De rechterkolom, de regel 36 na de punt. Pirush, de uitleg. Kien no da u, want er zijn bekend de woorden van de Torah leerden, 37. van het eerdach. Torah om dat altijd, zoals ze zeggen dat laat de mens altijd zich bezighouden met de Torah in de voorschriften de regel 2 de linker kolom af al und het Zelfs lolishma, ondanks het feit dat hij doet het lolishma. Shemitokhsh lolishma, dat terwijl hij doet dat lolishma, balishma komt hij tot lishma. En dat, dus is staat het waar het geschreven is. In het traktaat, Babylonische traktaat, het, Pesachim. Ki Adam van de mens, met toch vanwege zijn laagheid, ja, de mens om te ontvangen voor zichzelf. Vier, vanwege zijn laagheid. Lach, vier, Charlotte is het onmogelijk voor hem om direct in het begin van zijn voorschriften doen van de, van de Heilige Gezegend, is om direct. Um, zich bezig te gaan houden, te het roegliet, zrofvijf, om het aangename te doen voor zijn schepper. Waarom is het zo? Ja, Waar is Para Adam, je het, want zoals in het, in het boek Joob, gezegd staat, Job in het, in, het, in, het, in, het, in het Dat, Want de mens is. Uh, wordt geboren als een wilde, als een wilde man. Zes. Wie heeft Charlo mitjevo? En het is onmogelijk voor hem vanuit zijn aard, de regel zeven, las eisot om, uh, welke beweging dan ook te maken, anders dan, loloto wat moet. Anders dan voor eigen voordeel. 8. Lachen, hoe mukrach, machila, daarom is hij, de mens, dus genoodzaakt om vanaf het begin van zijn, vanaf, om vanaf het begin zich bij zich te houden met de voorschriften, maar niet in de naam dus niet omwille van het geven, niet direct omwille om van het geven, de heino dat wil zeggen, metoog, de hele dat wil zeggen, vanuit de houding van, binnen, de, binnen het eigen voordeel, dus hij moet wel, mag wel dat doen, met zijn, door een eigen voordeel te willen behalen, alleen maar initieel, want anders kan dat niet, omdat hij is geboren alleen maar als, als wilde beest, als wilde, wilde, wilde. Dus hij kan niet zelf direct overgaan naar het geven. Maar in kore se, mam dusha, Asher elef alidei hashef, asimam shiich, sofola vola sogbamit svot valef li'sma dehainu. Birdei lasot nachat ruach liyatzro punt. Negen nou onze punt, twee woorden voor het einde van de regel. Maar, im kol ze, desalniettemin, kin. trekt hij wel aan de heilige kedusha binnen de daden, binnen zijn daden van voorschriften wat hij doet. Asher de elf, alidea schef ashe dat waarbij dus door de, door de overvloed die hij aantrekt. Sofó, uiteindelijk zal hij komen do, tot het zich bezighouden met de voorschriften Lishma in de naam, omwille van het geven. 12. Na de heino dat wil zeggen, Begdela sotnachet roelge leotzro, om, dat wil zeggen, om. Het aangename te doen, uiteindelijk zal hij het doen om het aangename te doen aan zijn Schepper. Twaalf, Na de punt. Weze dertien shikitreg hij met al briyat Adam shemar shikulof vierteen shikarim punt. En dat is wat de waarheid, de Emmet had, uh, waarvoor de Emmet had hem aangeklaagd. De aanklacht, uh, had met aanklacht, uh, kwam met aanklacht over het scheppen van de mens. Shamar dat hij zei, shakolo shakarim, dat hij, de mens, is vol van leugens. Vierde, na de punt. Kinitraem. Echfchar Livro Adam. Vijftien kaze. Millechat Hila. Schei asok batoraum mitzvot. Basheker zestien De hainu. Schei Punt. Salomaldi midras wat we leren, wat hij ons stap voor stap zal uitleggen. Um, 14 naar de punt. Ik want hij werd verontwaardigd. De met, de waarheid. Hij geeft hoe is het mogelijk om de mens als deze te scheppen? 15. Die welke mens uh, van het begin af aan bij het scheppen, a priori als het ware, bij het scheppen zelf, dat hij zich zou bezighouden met de Torah en de voorschriften in de volledige leugen. Zestien, dat wil zeggen, sholishma. Lolishma, niet in de naam van de hemel. Zestien naar de punt. amar, 17 י"ו מבינאי שגומרא קומל חסכסית כי מצוות גמילות אחת תינה חסדין חסה שבו בהכרח מסה מוררת ניכתי להשפיה אינה יריה תה yade, יתה גנים same taken lat lat תנד Aad shihuhallah sog bahole mit zwot bainat 21 lehash pijapunt. 16. Awail cheset amar maarde cheset, cheset zei, ivra laat hem schapen. Laat hem geschapen worden. Bij je hugo mel cheset, omdat hij cheset betracht, betracht, genade. Kimitzwot Gimilot Gassadim, want de voorschriften van genade te doen, liefdadigheid en liefdadigheid te doen die hij doet. Shuba we dat het zeker is dat het noodzakelijkerwijs de daad is die uitzoekingen doet om van. Het geven negentje. En hij al je dingen, hier dat daardoor niemand ziet. Blijkt dus dat daardoor met elkaar het laat, laat, laat, korrigeert hij zich euh, beetje bij beetje. 20 achtje jochalles ook, totdat hij in staat zal zijn om alle voorschriften te doen, zich, te bezig, zich bezig te houden met alle voorschriften, al benadler spie omwille van het geven. 21 na de punt. Wie hem ken hoe batuach besofo. Le Le matarato. 22. La soklishma. Waar kent dan, 21. We im kennen indien het zo Hoe batuach besofo, dat dan is het zeker zo, dat uiteindelijk zal hij komen. Tot zijn doel, 22, was ook lishma om zich bezig te houden, lishma. Waar en daarom, taana gesed, kwam gesed, de gesed, met een argument, ze yes, je slivrouw, dat het de moeite waard is, dat men moet hem wel scheppen. Dat hij geschapen moet worden. 23. Vechen ha-shalom, ki treg, še 24. ketata. Ki van fieren twintig, al mnad 25. Ela im irub, šel hanaat atsmo, Aridei ze ze zeven twintig, nimt sa ta biktata, ima še barah, ki melo zeven twintig, še gamur. amur, veino margiš, Klal achten twintach behis ronotav, Sheino margiš, asko. Nee, het is niet zo dat het een derde is, maar het is een derde, en het in Tzadik Gamur. 3 en 20. Vechen ha-shalom, ki trek shukulok tata. En zo, so, de shalom, shal de shalom uh, klagde hem aan, shukulok tata, dat hij de mens is helemaal een en al, twist, russie is. Kiewaan 24, Shaïev, Charlola zag wat misvotan bij Omdat het is onmogelijk voor hem om zich bezig te houden met de voorschriften omwille van het geven. 25, Elaim, of anders dan, alleen maar anders dan. Met de vermenging met het genot voor zichzelf, dat kan die doen met vermenging van van, genot van voor zichzelf. Ine alideze, dus daardoor, 26, neemt tijd, bleek dus, Tamid dat hij de mens is altijd, bektata ima altijd roesit, met de heilige gezegend is hij. Geen niet meelo, want het schijnt hem aan de mens. scheint hem, 27, Shehu tzadik gemult dat hij de volmaakte tzadik is, De volmaakte rechtvaardige is. Let op wat hij zegt ons. Weinom ergisch klaar En hij voelt absoluut niet in zijn tekorten. De heino, dat wil zeggen, heino margis, dat wil zeggen dat hij voelt niet. Dat al zijn bezen houden, 29 in de Torah, in de voorschriften, is lolishma, kijk wat hij zegt ons. We hoelen en hij gaat, daarentegen gaat hij dan en hij gaat dan verder en hij blijft, we om leeg en hij blijft. Verontwaardigd te zijn, God verhoeden, op de heilige gezegend is Hij, op de, op Hashem, de gezegende, gezegend is Hij. Wat is dan zijn verontwaardiging? Dat men hem niet doet, het goede doet met aan hem, zoals het aan hem toebehoort, toekomt, dat men, zo dat, zoals men dient, het goede te doen aan de volledige tzadik zoals hij, aan de volledige rechtvaardige zoals hij. Dat is de verontwaardiging van, van hem. Hij voelt zichzelf dat hij volmaakt is en men, men uh, schiet tekort van boven om hem te geven, zo goed als hij hij is. 31 naar de punt. En ik heb juist, ik heb dat soort goederiken, vele goederiken van dat soort gezien. Dat is dat het schijnheilige van het volk Israël, van hoe zij geworden waar zijn, met al hun wetten die hebben opgemaakt, zijn wetten die de wetten zetten, zij uh, boven de wetten van de schepper, het Aanzien van de andere mens is voor hen belangrijker dan het aanzien van de schepper zelf. Van buiten lijken ze wel heilig te zijn, maar van binnen zijn dat roofzaken, rovers en moordenaars. Eigenlijk, die willen maar van buiten willen ze graag, um, uh, zijn ze verontvaardigd dat Hashem aan hen niet, genoeg geeft wat aan hen toebehoort, want zij menen dat zij volmaakt zijn, en zij zien hun tekorten niet, want tekorten kan men zien pas wanneer men werkt in twee lijnen, in rechts en links, maar zij werken niet in rechts en links, ze werken alleen maar in één lijn, en, daarom, en ook dan alleen maar voor zichzelf, 31 naar de punt. Twee Nijmgaars, Poseja, Albet Nijmgaars Albert Hassifin. Pamhu, Bashalom, en Moid Barach, twee Nijmgaars. Opamhu, Bamilchamot, Hassvishalom. Welachen. Bamachloket, bamachloket, milchamot, hebben het niet meer gemoord, hasvi shalom. Vela chenta na shalom, 34. Sheinoket dai lahavraut. We nemen het zadel, het blijkt dus, posea harbeta hapasifim, dat hey, de mens dan, hoe je het, dat de mens al uh, he, uh, uh, dat de mens dan kruipt, hoe zegt het, uh, kruipt, hoe zegt de mens hinkt, uh, hinkt, hink, hink, hink, hinkert, hink, hinkert, ik weet niet precies, dus uh, loopt niet goed, niet uh, niet recht, um, op beide. Van, op, op beide kanten van beide. Op beide voeten. Hoe barsalom? Uh, Eén keer nu is hij. In vrede. Met de heilige gezegend is hij. En dan, op een ander moment, is hij met hem in twist, God verhoeden. We lachen en daarom. Tana Shalom, en daarom de Shalom, kwam met een argument. Dat het niet de moeite waard is om hem, de mens, te schepen. 34 na de punt. Maar tzedek, amar, Ivra. 35. Shuhu Ose Tzedakoud. The Ki Miha Maat mit Svo Tzedaka. 36. Loniem. Shu En hier dan het puntje weghalen. In de regel 36. Nimtza. Laat, laat. Mit Kareve Eel 37. Midaat. Hashbaha ad shibala soklishma. Weeske 38 le shalom, ima midi shemit barach. ivra, punt. Let op wat ons vertelt over de Tzedek, wat de Tzedek heeft gezegd. Dus de engel. De sferat tzedek, oftewel rechtvaardige, wat had gezegd. De eigenschap rechtvaardigheid. En eigenschap zedek betekent rechtvaardigheid, maar ook liefdadigheid. Awaal zedek, Amar, maar, maar de zedek. Zij laat hem geboren worden. Laat hem scheppen. 35. -ze -de want hij doet liefdaad aan liefdadigheid. geeft almozen ook, dat is ook valt eronder. Hem, want vanwege het eh, naleven van het voorschrift van het tzedaka, van het de, de almozen almoze doen aan liefdadigheid doen aan de armen die hij doet, blijkt dus dat daardoor, la'at, la'at, stap voor stap, beetje bij beetje, ver, uh, komt hij dichterbij de eigenschap van het geven, totdat hij, de regel 37, komt tot het zich bezighouden met de Torah en de voorschriften, lishma, Weeske en zou uh, een permanent of voortdurend shalom waardig worden met de Hashem het barach, met Hashem gezegend is Hij. je vraag en daarom zegt Hij, laat Hem, geboren, laat hem geschapen worden. Dus iedereen komt met zijn eigen argumenten en daardoor, dus Zedek heeft wel gezegd, laat het men, de mens wel geschapen worden. Vanwege, let op, vanwege zijn eigenschap van de mens, die de mens zal wel doen om armen te helpen. Dus als een mens dat niet doet, natuurlijk dat de mens dat beantwoordt niet aan deze eigenschap en dan... Uh, קום דינני tot shalom permanente shalom mit de elohim hazik entishei war haar de volgende pagina kuf ein gimen der rasulam de rechter kolom de eerste tanoteigem shel aywoy aywoy iskim tvei hakdos boru gu im lahey chesed ve tzedek ve yishlih emet drei artza und rochar en nadat de volgende pagina deze Hasolam, de rechter, kolom de te regelen Nadat zij, nadat al hun argumenten van, al van hen werden verhoord, hier schaamt wij Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu, de Heilige gezegende, hij ging akkoord met de engelen geset en Tzedek. stemde ermee in, wees sliegen met artsen en gooide de emet naar de aarde. Natuurlijk dat om dat te begrijpen, dat allemaal deze krachten, wat Hashem dat deed en hoe, dat moeten we nog leren te begrijpen, maar een bijzonder, bijzonder krachtige midras deze. Drie nadepunt. Klomar. Schei lasok, La sokbami fir, Millehat Fier schilorisch ma. Afalpi schilu shaker. Winim sa hishlih. Fijf arts. Wihu mitam. Schei kibelta nad zes, wetzellig. Klamar, dat wil zeggen, de regel drie, hier, dat hij toestond, toestond, Hashem, toestond, uh, om zich bezig te houden met de voorschriften, or, uh, vanaf begin af aan, a priori, lolishma niet in de naam, de regel vier af, hoe schrikker, ondanks het feit dat dat leugen is. We neemt zei, het blijkt dus, hij schlieg vijf en met la arets. en het bleek dus dat hij gooide de waarheid naar de aarde. We hoeven met de aan en dat is om de reden. Shekebelte aan het geset wat ik dat hij ontvind. Het argument accepteerde en fing het argument van de geset en zedek zes. Naar de punt. mitzvot gemiluot chasadim, u mitzvot tzedaka zeifen. Le sofo la volemet DAINU la vode et acht. HASHEMI barach, rag bich deila sot nachat elav Zes nader punt. Sjalide gemilut ha sadim dat door het voorschrift van gemeloed chassadim, van het, het, van het gesed doen, van het uh, liefdadigheid, van het gesed doen, van het doen van goede daden, van genadige daden te doen, doen. Om het zwart dakka en, de, de en het voorschrift van liefdadigheid doen aan de armen. Regel zeven. So lavolay met. Uiteindelijk zal hij komen tot de waarheid. De haïno dat wil zeggen lavod het ashamit barach. Dat wil zeggen wat betekent tot de waarheid komen? Dat wil zeggen om te werken het werk van Hashem te doen. Gezegend is hij alleen maar om het aangename voor hem te doen voor Hashem. Punt. Kisofo negen lawo li We az tale met mina arts Let op. Kisofo, want uiteindelijk zal hij komen tot lishma. Ma De regel negen, let op. We az en dan zal de met uit de aarde opstegen. Kijk nou wat hij ons nu vertelt. Dat uiteindelijk zal de mens, de waarheid van de aarde, opstegen en zal verrijzen in de, naar de hemel. En dan de mens zal uh, daarop het eeuwige leven, zich met eeuwige leven voor altijd verbinden.